8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Ingewikkelde operaties voortaan in minder ziekenhuizen. Nederland steunt Duitse kandidaat ECB... en politie bevrijdt 24 slaven in Brits woonwagenkamp. Patiënten zullen in de toekomst in minder ziekenhuizen terecht kunnen... voor weinig voorkomende complexe operaties. Dat komt door de nieuwe kwaliteitsnormen van de Vereniging voor Heelkunde.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 AMBB Verkeersinformatie. 40 files, 175 kilometer bij elkaar opgeteld. Over het algemene normale spits, behalve dan rondom Apeldoorn. Want daar zijn de problemen het grootste. Daar loopt het flink vast. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12, Arnhem-Utrecht. Tussen Velendaal-West en Driebergen, 10 kilometer. En dan bij Apeldoorn, op de A1 vanuit Hengelo... tussen Deventer en het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn, 11 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de A50 naar Arnhem. Tussen Heerde-Zuid en Loenen staat 21 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer vanuit Zwolle naar Apeldoorn kan daarom het beste omrijden... via Amersfoort over de A28.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, Frans Kans was de slogan van Frans Willemen... in zijn campagne om burgemeester in Duitsland te worden. Maar Frans Kans niet. Willemen redden het net niet. We bellen zo met hem. Nee, ze willen hem niet. Bauke Molma, die redden het wel. Hij haalde in de Vuelta de goede trui binnen. U hoort hem zo. Een zoon van Gaddafi is in ieder geval naar Niger gevlucht. En de kwaliteit van ziekenhuizen moet omhoog... voor operaties gaan strengere normen gelden. Het gaat om een aantal operaties in verband met kanker. Het gaat ook om operaties aan de bloedvaten en operaties in verband met zeer ernstig overgericht. Nou, ziekenhuizen die niet aan de normen voldoen, mogen ze ook niet meer uitvoeren. Nou, dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde bepaald... met nieuwe kwaliteitsnormen voor alle ziekenhuizen en chirurgen. Een van de opstellers van de kwaliteitsnorm, u hoorde hem net al even, professor Tollenaar. Die hoorde u even niet. Maar goed, die hebben we eerder deze uitzending al gehoord. En u hoorde hem net ook al even. Dus het is wel duidelijk wat die normen gaan inhouden. Wij gaan naar uh, de zorgverzekeraars. Want die hebben al vaker aangedrongen op uh, aanscherping van de kwaliteitsnormen. Vonden ook dat dat allemaal niet snel genoeg ging. Dus we laten ze maar eens aan het woord. Rolf Konterman, uh, directievoorzitter van Achmea Zorg. Welkom in de uitzending, meneer Konterman. Goedemorgen. Bent u tevreden nu deze nieuwe serie van kwaliteitsnormen... van de Nederlandse Vereniging voor uh, Hulkunde? voor gecompliceerde operaties wordt ingevoerd? Ja, we zijn er heel blij mee. We hebben inderdaad aangedrongen, zoals al eerder is gemeld in de uitzending. En uh, in januari zijn de eerste normen verstrekt. Nu uh, hebben we de tweede of eigenlijk de derde serie normen die worden geïntroduceerd. Dus we zijn er blij mee. Ik denk dat het een goede zaak is dat de kwaliteit zo wat uh, aangescherpt wordt. Ja, want het, het ging in eerste instantie niet snel genoeg. Heeft de druk vanuit de verzekeraars gewerkt, denkt u? Nou, ik denk dat de druk vanuit verschillende uh, invalshoeken wel gekomen is. Patiëntenorganisaties, ook vanuit de overheid, maar ook van verzekeraars. Uh, en ik denk dat de beroepsgroep ook zelf heeft uh, goed heeft ingezien dat dit uh, hoogst noodzakelijk is. Dus ik ben erg blij met hun eigen initiatief om dit zo uh, te versnellen. Ja, het gaat om bijzondere operaties die niet uh, meer mogen worden uitgevoerd. U hoort ze net al even. Dan moet het ziekenhuis aan bepaalde zaken voldoen. Maar bijvoorbeeld ook aan het aantal operaties. Sommige staat voor, nou die moeten minstens 20 keer per jaar worden uitgevoerd, of minstens 100 keer. Het is een beetje arbitrair. Hè. Is daarmee de kwaliteit dan wel gegarandeerd, vindt u? Ja, de aantallen zijn natuurlijk arbitrair... maar daarom is het ook zo dat het niet alleen om aantallencriteria gaat... ook om kwaliteitscriteria, de zaken ten aanzien van apparatuur... aanwezigheid van specialisme, et cetera. Maar natuurlijk is dat aantal ook erg belangrijk. En we zullen ook heel strak kijken naar het toepassen van die, van die aantallen... die de vereniging nu heeft opgesteld. Waarbij je natuurlijk wel in het oog moet houden... dat een ziekenhuis dat misschien in plaats van 100... als dat het aantal zou zijn waarop de norm is gesteld... als men daar op 99 zit en men is bezig om te groeien... In die uh, behandeling van die aandoening, dan zullen we daar courant mee omgaan. Maar een ziekenhuis dat, uh, dat eigenlijk uh, terugloopt in qua aantal behandelingen, daar zullen we dan ook uh, niet contracteren. Hm. Zijn er nog punten waarop u aanpassingen wenst? Is het u streng genoeg? Uh, wij vinden dit een hele mooie eerste stap. En wat ik uh, graag zou zien is dat de kwaliteit uh, nog beter wordt uh, geregistreerd. Dat zegt de beroepsgroep zelf ook. Hoe bedoelt u dat? Nou, de ziekenhuizen die kunnen natuurlijk bijhouden wat de resultaten zijn van de behandelingen die men uitvoert. In de zin van gezondheidsuitkomsten, aantal heroperaties, etc. Daar moet je een landelijke registratie van uh, zien te verkrijgen. Zodat iedere arts op dezelfde manier de gegevens uh, bijhoudt. Daar is de vereniging ook op uit om dat voor elkaar te krijgen. En wij dragen er heel graag bij als zorgverzekeraar om dat ook gedaan te krijgen. Door systeem beschikbaar te stellen en ook deels door financiering daarvoor te kunnen uh, geven. En dat is dus strengere normen gesteld voor operaties. Dat, dat is al een keer eerder gebeurd. U gaf dat net ook al aan. Dat komt ook nog meer, uh, zei meneer Tollenaar ook net in onze uitzending. Daarmee loop je natuurlijk het risico dat wat kleinere ziekenhuizen steeds minder operaties kunnen uitvoeren. En misschien wel verdwijnen. Is dat een... Bijeenkomstigheid bij, bij bijkomstigheid die u prettig vindt? Nou, je ziet bij het toepassen van de normen dat het niet, al, niet altijd en alleen gaat om kleinere ziekenhuizen. Dat ook wel. Maar ook grotere ziekenhuizen doen soms van bepaalde behandelingen, behandelingen uh, onvoldoende aantallen. Dat is omdat men zich uh, gespecialiseerd heeft in andere zaken wellicht. Maar het komt erop neer uiteindelijk dat voor een patiënt het zo kan zijn... dat voor complexe behandelingen men vaker dus wat uh, verder moet reizen dan men nu het uh, gewend is... Maar we hebben ook onderzocht en ook gemerkt dat uh, patiënten dat geen enkel probleem vinden. Ja. Men is graag bereid om voor goede kwaliteit, betere kwaliteit ook wat verder uh, te reizen. Maar ik vroeg eigenlijk, vindt u dat er te veel ziekenhuizen zijn? Ik zal hij iets directer vragen? Nou, ik weet niet of er te veel ziekenhuizen zijn. Uh, het gaat erom dat ziekenhuizen kunnen niet alles blijven doen wat men nu uh, doet. Ik denk dat specialisatie en concentratie van zorg heel goed is. Maar het aantal plaatsen waar mensen zorg kunnen krijgen, dat is prima. Maar alleen niet op alle plaatsen hoef je dezelfde zorg te krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, op lokaal niveau... dat je ziekenhuizen moet hebben waar chronische zorg wordt verleend. Maar gespecialiseerde zorg hoeft echt niet op elke plaats uh, te worden gegeven. Dat kan prima worden geconcentreerd op minder locaties... in. Uh, in Nederland. Oké, okay, nou, uh, maar zei het al eventjes, professor Tollenaar gaf vanochtend bij ons aan dat er nog uh, meer nieuwe verscherpte eisen aankomen, bijvoorbeeld voor ongevallenchirurgie en kinderchirurgie. Is het daarmee afgelopen? Of uh, wenst u nog meer? Nee, ik denk dat wij eigenlijk uh, daarna zouden moeten streven om voor alle, alle behandelingen, alle aandoeningen goed de normen uh, met elkaar af te spreken. Dat, dat er geaccepteerde, algemeen geaccepteerde kwaliteitscriteria zijn. Dat is één, dus nog meer behandelingen in kaart brengen, dat zou ik graag uh, zien. Maar ik zou ook graag zien dat de bestaande normen verder worden doorontwikkeld. Naarmate we meer weten van de uitkomsten... Naarmate artsen meer van elkaar leren door uitkomsten met elkaar te delen, mm -hmm. zullen we langzamerhand ook de lat steeds iets hoger moeten dus gaan leggen. Dus dan zou het kunnen zijn dat er nog meer ervaring nodig zal zijn om zo'n operatie te kunnen uitvoeren. Ja, ik denk dat dat een goede zaak is. Dat men, als je, als je weet dat elders behandelingen worden toegepast met misschien nog betere kwaliteit... dan zul je als uh, medisch specialisten ook daar goed naar moeten kijken... om te kijken of je die kennis en die ervaring ook tot je kunt nemen... waardoor de kwaliteit nog, uh, nog beter wordt. Ja. En nou die normen voor operaties... Meneer Kontelman, volgen er dan andere kwaliteitseisen nog aan ziekenhuizen? Ik kan me voorstellen dat er nog veel meer te verbeteren valt. Nou, Je hebt natuurlijk verschillende normen waarna je kunt, kunt kijken. Dit, dit gaat over medische uitkomsten, medische kwaliteitsgegevens. Maar ook van belang is, uh, waar met name de patiëntorganisaties... erg uh, op hameren, dat zijn de, is de bejegening. Hoe worden patiënten behandeld? Ja. Uh, dus los van de medische behandeling. Logistiek, wachtlijsten bijvoorbeeld. Uh, hoe snel ben je aan de beurt? Hoe lang de tijd zit er tussen een... een, een een aandoening die geconstateerd is en de behandeling ervan. Dus er zijn meer dan alleen puur medische uitkomsten. Maar ik vind persoonlijk de medische uitkomsten toch het meest belangrijk. Meneer Konteman, Rudolf Konteman, directievoorzitter van Achmea Zorg. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Door dan naar de Gaddafi's. De derde zoon van kolonel Gaddafi, Sadi is naar Niger gevlucht. Eerder arriveerden ook al andere prominente Libiërs in Niger. Gerbert van der A, journalist die veel in Libië en ook in Niger is geweest... vertelt waarom Sadi Niger als toevluchtsoord kiest.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 Ja, nou, nou, volgens mij is uh, Sadi uh, gewoon een vrij man. Uh, de, er is geen uitleveringsverzoek, uh, of in ieder geval geen internationaal uitleveringsverzoek. Niger is niet verplicht om Sadi uh, uit te leveren. Hm. En wat, hoe schat u dat dan in? Zal Niger dat uiteindelijk dan ook niet doen? Ik kan me inderdaad niet direct voorstellen dat ze, dat, dat ze hem uh, gaan uitleveren aan, aan de Libiërs. Welke rol speelde Sadi eigenlijk in het regime van Gaddafi? Ja, hij, hij was uh, niet heel erg politiek actief. Wel eens van, een van de minst politiek actieve zoons. Hij deed meer aan voetbal, geloof ik, hè? Ja, precies. Dat was altijd zijn grote liefhebberij. Dus hij heeft toen ook nog een, uh, nou, volgens mij een jaar onder contract gestaan bij Perugia in Italië. En ook nog een paar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 Um, ja, dan heb je nog twee zones waarvan het, uh, drie zoons waarvan het lot onduidelijk is. De burgemeesterskandidaat in het Duitse Noordhoorn die het net niet werd... en dan ook echt net niet, bellen we zo. De verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu 185 kilometer file, Marcel. Over het algemeen een normale spits, behalve dan bij Apeldoorn. Want daar loopt het echt flink vast. Ik begin eerst met de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk, 10 kilometer. Andere kant op staat er ook 10 kilometer. Richting Den Haag is er een ongeluk gebeurd en is de linkerreis ook dicht. Dan bij Apeldoorn op de A1 vanuit Hengelo... Tussen Deventer-Oost en het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn 11 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A50 naar Arnhem. Tussen Heerde en Loenen inmiddels 23 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Moet je vanuit Zollen naar Apeldoorn, rij dan om via Amersfoort over de A28. Dan de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Bij het knooppunt Zonzeel is er lading verloren. Je kan daarom niet vanaf die A59 naar de A16 richting Breda. En dat levert allemaal een file op van 3 kilometer.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 Wittebroek langhemd. En is het standaard verhaal natuurlijk. Niks aan de hand hier. Iedereen happy. Hey, yeah. Malik Nadim Abid komt ook de moskee uit. En hij is van de gemeente Nassau de mensenrechtencommissaris. Hij vertelt een ander verhaal. The situation here was uh, so terrible that almost 50 to 60% businesses they had to wind up and leave this neighborhood.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 Heeft no control on de defensiepolisie. He hij heeft no control over de agencies Ik was erg pro Obama, maar volgens mij heeft hij geen controle over het leger en de inlichtingendiensten. Daar, uit Lahore staat hier op in Brooklyn op de televisie. Uh, my name is Roxana Ali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 voerde die uh, campagne, maar het is Frans Willemme uiteindelijk niet gelukt. Willemme wordt niet de eerste Nederlandse burgemeester in Duitsland. Met 57 stemmen verschil won zijn tegenkandidaat de strijd... om het burgemeesterschap van de grensplaats Noordhoorn... met 53.000 inwoners. Meneer Willemme, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gaat het weer een beetje? Ja, kijk, uh, er uh, je jezelf gevraagd bij teleurgesteld. Je bent alleen teleurgesteld over iets waar, waar je rekening mee hebt gehouden... En hier hebben we het er tegen rekening mee gehouden. En als 29 mensen uh, van de 24.000 uitgebracht stemmen, anders hadden ik gestemd, hadden hij daar anders uitgezien. Het enige waar ik wat leuk over ben, is de motivering van veel mensen die op uh, de tegenkandidaat gestemd hebben. En die motivering was, uh, hij is geen Duitser en als president van de EU regio. Ik ga dus onverscheidend samenwerkingsverband van 131 uh, gemeentes, wat ik jarenlang gedaan heb, vind, doet dat wel wat pijn, moet ik zeggen. Ja, waarom doet dat pijn? Want ik geloof nou, dat Nederlanders dat in, over Duitsers ook wel zouden, zouden we zeggen. Nou, dan uh, hoop ik dat u uh, een verkeerd beeld heeft van de Nederlanders. Uh, we hebben hier uh, in deze grensregio uh, heel veel uh, grensoverschrijdende contacten. We doen heel veel grensoverschrijdend. Uh, de nadelige kant van de grens, grens is hier verdwenen. Uh -huh. En als dan zo'n nationale rotseniment... Toch uh, doet dat. Uh, is dat schadelijk voor de hele regio. Hm, maar misschien hebben Duitsers dan toch enige twijfel bij u, uw talenkennis of uw kennis van Duitsland. Dat soort dingen zijn toch voorstelbaar? Nee, dan, nee? dan heb u zich, zich onjuist geïnformeerd. Want uh, ook de personen die op Berling hebben gestemd zeggen. We willen we als veruit de beste kandidaat. Ik zou ook iets voor nog van kunnen bewegen. Tot stand brengen. Maar hij is, uh, hij is geen Duitser. Hm. Hoe is u Duits? Uh, is, uh, dat is. Dat goed hoor. Dat is. Uh, dat is zo goed wie veel er Aha. Ja. Is het een, een beetje wat fij? Ja, dat klinkt goed. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, meneer Willem, absoluut. Maar niet. ik heb er ook nog nooit klachten over gekregen. Goed zo. Nou, daar zat het hem dan niet in. Denk u aan een hertelling? Zullen we dat eens vragen? Um, de partijen die hebben daar gisteravond over gesproken. Ik zal geen hertelling aanvragen, maar de partijen overwegen dat wel. Omdat uh, 29 mensen anders gestemd uh, zouden moeten hebben voor de 24.000. En wat opvallend was, is dat er 470 ongeldige stemmen uitgebracht zijn. Mm -hmm. En dat vindt men toch wel een erg groot aantal. Maar ik zal het niet, uh, niet aanvragen. Uh, ik heb begrepen dat de partijen dat overwegen en ze moeten dat, uh, geloof ik, woensdag beslissen. Ah, oké. Okay. Dus nou goed, er zou nog een vervolg kunnen komen. Maar waarom wilde je eigenlijk burgemeester van noord worden? Uh, enerzijds, uh, drie partijen hebben mij gevraagd of ik deze functie wilde vervullen. De SPD die heeft me dat al in uh, 2005 gevraagd. Ik ben vele jaren graag burgemeester geweest in, uh, in Nederland. Ik heb via de regio uh, 30% van mijn tijd steeds in uh, Duitse gemeentes gewerkt. En uh, het leek mij nu voor Nochthorne en voor de Graafschap en voor uw regio een goede zaak als ik dat nu een keer in uh, Nochthoring doe. Ja. Um, ja, want u bent natuurlijk in Nederland niet helemaal lekker weggegaan. Hè? Heeft, heeft, heeft dat nog een rol gespeeld in uw Duitse verkiezingscampagne? Want u bent uiteindelijk, uh, hebben drie wethouders het vertrouwen in u nu opgezegd destijds. U bent wel eervol ontslagen, dat wel, maar toch? Nou een belangrijk element vergeet u dan dat vervolgens vier, vijfduizend mensen op het marktplein stonden en ervoor gevochten hebben dat ik burgemeester zou kunnen blijven en dat de helft van de inwoners in Dinkeland een handtekening hebben gezet onder een verzoekschrift aan de minister en aan de, aan de, ja. de Koningin. Maar zou het meegespeld kunnen dus, nee, hebben ik, in die, in mag die campagne? Even? Mag ik heel mag ik even? En dat feit, want dan heb nu ook antwoord op uw vraag. En dat feit is juist, in Duitsland uh, wordt dat heel positief opgenomen... omdat een burgemeester daardoor het volk gekozen wordt... en niet door enkele wethouders. Oké, okay, dus dat was juist in positieve zin. Ja. Heeft dat gespeeld voor u. Nou ja. goed, u bent het helaas niet geworden. Misschien komt er nog een vervolg. We spreken u dan graag weer. Ja, prima. Frans Willem, dank u wel. Oké, okay, dag. Verheugt u zich ook zo op het kerstpakket? Zo'n cadeau waarmee je eigenlijk niemand echt blij maakt? Want gebruikt u nou vaak, die picknickmand, die chocoladefontein... of die steengril...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 Radio 1, het NOS-journaal. Strengere normen aan ziekenhuizen voor complexe operaties... en Britse slaven jarenlang opgesloten. Goedemorgen, half negen exact, ik ben Dorot Negens. Patiënten kunnen in de toekomst in minder ziekenhuizen terecht... voor weinig voorkomende ingewikkelde operaties. Dat komt door de nieuwe normen van de Vereniging voor Heelkunde. Die heeft criteria opgesteld voor bijvoorbeeld obesitasoperaties, operaties aan een vernauwde halsslagader en operaties bij minder voorkomende vormen van kanker. Daardoor gaat de kwaliteit van zorg omhoog, zegt Marijanne Franke van de Belangenvereniging. Het doel daarvan is eigenlijk om de zorg voor de patiënt nog verder te verbeteren en dat zal betekenen dat ziekenhuizen en chirurgische teams niet meer alle ingrepen zullen gaan verrichten. De nieuwe regels zullen ertoe leiden dat ziekenhuizen zich dus specialiseren. Men zal wel degelijk keuzes moeten gaan maken en kijken waar zijn we het beste in, dat verder uitbreiden. Waar zijn we op dit moment voldoen we niet aan deze normen en samenwerking gaan zoeken met andere ziekenhuizen in de regio. Ziekenhuizen worden verplicht de operaties een minimum aantal keer per jaar uit te voeren. En verder worden eisen gesteld aan onder meer de apparatuur en de voorzieningen op de intensive care. En ziekenhuizen moeten binnen een jaar aan die nieuwe normen gaan voldoen. De Britse politie heeft 24 mannen bevrijd die jarenlang als slaaf zijn gehouden in een woonwagenkamp. Ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden in vuile caravans, paardentrailers en hondenhokken, vertelt deze verslaggever van de Britse televisie. The people were discovered living in appalling conditions in small caravans or sheds throughout this site. The police only expected to find somewhere in the region of 15 people, in fact. Ze vonden veel meer. Op dit site hier ze twee die in deze kleine caravan De mannen moesten werken zonder loon en kregen nauwelijks te eten. Sommigen zaten er al 15 jaar en anderen pas een paar weken. Ze werden een goed salaris en goed onderdak beloofd. Volgens de Britse politie gaat het om kwetsbare mensen. De meest kwetsbare mensen in de samenleving die kunnen verdwijnen en hier worden gehouden... zonder dat ze. In het kamp in Bedfordshire zijn vijf mensen opgepakt... en er zijn wapens, geld en drugs in beslag genomen. De politie sluit niet uit dat er nog meer slachtoffers worden gevonden. Saadi Gaddafi, een zoon van de verdreven Libische leider... is in Niger, een buurland van Libië. Dat heeft de Nigerese minister van Justitie gezegd. Ze par door een des van de en de sécurité van notre land. Ze doen actuellement een vers Agadez. Volgens de minister hebben regeringsmilitairen in het noorden van het land... een konvooi van Saadi en acht anderen onderschept. Die zijn vervolgens naar de stad Agadez gebracht. Nederland steunt de voordracht van Jörg Asmussen... als nieuwe Duitse bestuurder bij de Europese Centrale Bank. Het ministerie van Financiën zegt dat de Duitse ruime ervaring heeft... in het Europese financiële beleid. En Asmussen zegt graag te beginnen om te werken aan een stabiele euro. Manchmal moet man zich dan ook relatief kortfristig nieuwe opgaven stellen... Ik wil dat gerne doen in een fase in der we alle arbeiden müssen... ...die stabiliteit des euro's en die stabiliteit de eurozone insgesamt te sicheren. Asmus moet Jürgen Stark opvolgen die vrijdag plotseling ontslag nam. Stark zou het niet eens zijn geweest met het opkopen van staatsobligaties van Eurolanden. Volgens de Europese Centrale Bank legde Stark zijn functie neer vanwege persoonlijke omstandigheden. En in zijn woonplaats Sydney is de Australische acteur Andy Whitfield overleden. Was vooral bekend door zijn hoofdrol in de serie Spartacus... die ook in Nederland is uitgezonden. Bij Whitfield werd vorig jaar lymfeklierkanker vastgesteld. Andy Whitfield, hij is 39 jaar geworden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. We kunnen de laatste dagen onmogelijk van saai weer spreken. Na het lichtspektakel van afgelopen zaterdag... krijgen we vandaag flink wat wind van Exocan Katia.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn staat tussen Deventer-Oost en Knopend Beekbergen 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A50 eerder vanochtend vanuit Zwolle naar Arnhem. Tussen Apeldoorn-Noord en Knopend Beekbergen staat door dat ongeluk nog 8 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. Op de A4 naar Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein... en Zoeterwoude-Rijndijk, 10 kilometer. Dat is een kijkersfiele, want aan de andere kant is er een ongeluk gebeurd. Richting Den Haag dus. Tussen Roelofaar en en Zoeterwoude staat 10 kilometer. En daar is de linker rijstrook dicht. A59 vanuit Os naar Zierikzee. Daar kan je bij knooppunt Zonzeel niet naar de A16 richting Breda. Want er is lading verloren tussen Terheide en het knooppunt Zonzeel... staat 4 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Samantha Stoser heeft de vrouwenfinale van de US Open gewonnen. Ze versloeg in twee sets Serena Williams, 6-2, 6-3. Marcella Wesker, goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt heel makkelijk en dat zou een verrassing zijn... want Williams leek onverslaanbaar. Was Stoser zo sterk? Ja, ik denk dat Samantha Stoser, de 27-jarige Australische... een van de beste dagen uit haar carrière heeft gehad... Alles lukte. Um, ze is altijd al een goede speelster geweest. Stond vorig jaar in de finale van Roland Garros. Staat uh, tien in de wereld. Dus uh, niet de eerste de beste. En is fysiek samen met Williams een van de sterkste op de Tour. Maar ja... Kan je dat ook brengen? Kan je je sterkste slagen in een finale van een Grand Slam laten zien? Nou, dat deed ze. Alles lukte. En het was natuurlijk zo dat Serena Williams, de gedoodverfde favoriete, serveerde niet zo goed. Nou ja, de Amerikaanse is normaal gesproken de vrouw met de sterkste opslag. En als ze dan weinig eerste services inslaat, ja, dan verandert het hele spel. En dat was wel een groot probleem voor Williams. Oké, okay. even naar Stozer, Want um, ja, dat is de eerste Australische die de US Open weet te winnen. Laten we even luisteren wat ze daar zelf overzij. unbelievable idea uh, my goal and dream since I started, I've said it before, was to win a Grand Slam and um now to actually do it and it's unbelievable and being in an St. with with that great history and now to to break that drought is obviously very special. Obviously very special. Was het zo so speciaal, Marcella? Ja, absoluut. Want uh, ze was uh, ver uit uh, de underdog. En ja, Australië is natuurlijk traditiegetrouw een heel groot tennisland. Maar de laatste jaren, eigenlijk sinds Lady ja hebben de Australiërs weinig laten zien. En dan moet je teruggaan naar uh, ja, legendarische tennissers zoals Margaret Court, die de laatste US Open won in 1973. Of Yvonne Gulagong, de laatste Australische winnares uh, in 1980, die Wimbledon won. Um, dus dat zijn legendarische tennissers en in en dat rijtje komt ze nu te staan. En dat is voor de tennisgeschiedenis en voor het land Australië ja, weer geweldig. We zien op de nieuwszenders televisie steeds maar beelden van scheldende Serena Williams. En mopperende, we kunnen ze er niet verstaan. We zijn met andere dingen bezig, maar wat was er aan de hand? Ja, uh, dat was uh, weer een uh, incident, zullen we maar zeggen. Begin tweede set, Williams een aanvaring uh, met de scheidsrechter. Uh, ze meende een winner te hebben geslagen. Nou, het was zo goed als een, een, een clean winner. Maar ze riep iets te vroeg, come on, zo blij was ze met dat punt. En Samantha Stoser had nog de racket tegen de bal. Nou ja, de regel is, tijdens de rally mag je niet schreeuwen, anders gaat het punt naar de tegenstander. Dus de scheidsrechter was onverbiddelijk. Dus ondanks het feit dat Williams dat punt eigenlijk maakte. Uh, zei ze, ja, het punt gaat naar Stozer. Het was heel belangrijk. Begin van de tweede set, het momentum lag helemaal bij die Australische. Williams was aan het terugkomen. Nou, en, en ze voeterden tegen de scheidsrechter. Deed even denken aan twee jaar terug. Toen ze werd gedisqualificeerd in de halve finale tegen Kim Jou, ja. Kleisters. Weet je, toen kreeg ze een voetfout. En toen schreeuwde ze tegen die lijnrechter: van, Ik ga je vermoorden. En ze duwde die bal bijna door de mond. En uh, ja, het leek weer hetzelfde liedje te gaan worden. Maar al het al, tuurlijk wordt hierop gefocust. Ze zei ook na afloop, ja. Smetstozer um, was beter. En uh, uh, eigenlijk had dit incident er niets meer mee te maken. Nee, ze zei zelfs dat ze eigenlijk best tevreden was. Laten we ook nog even gaan luisteren naar Williams dan. Um, it's really great. Um, you know, the last 14 months has been anything less than disastrous And it's been really, really, really hard. And, you know, um, six months ago or what I just would have never thought that. That opportunity would have been available. I'm excited that I'm I'm healthy and alive and still, you know, competing with the best. Ja, want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Ze heeft het over dat moment uh, in een restaurant, hè, dat ze in een stuk glas stapte. Ze ze ze is wel terug um, na hele heftige voetproblemen. Ja, absoluut. En dat niet alleen. Ze had ook nog een bloedprop in haar longen zes maanden geleden. Dus ze heeft uh, heel zwaar jaar uh, fysiek gezien uh, gehad. Zes toernooien maar gespeeld dit jaar. En dan toch de finale halen. Uh, dus al met al begrijp ik wel uh, dat ze tevreden is. Goed. Nou, en vandaag nog de man in finale. Wij horen jou morgen weer, Marcella. Dank je wel. Het is in Australië, in de Australische politiek, wel misschien het meest beladen onderwerp. Het asielzoekersvraagstuk. En de Australische Labour-premier, Julia Gillard, heeft op dat gebied een gevoelige nederlaag gelegen. Hebben we het over met correspondent Robert Portier. Robert, uh, wat voor nederlaag heeft zij geleden? Ja, het is eigenlijk precies zoals je het zegt. Dus uh, misschien wel het meest beladen onderwerp in de Australische politiek, die asielzoekers... Australiërs hebben namelijk een gruwelijke hekel aan bootvluchtelingen... mensen die zonder de juiste papieren naar hun land toe komen... die niet door de VN al zijn erkend als vluchteling. En eigenlijk willen ze die zo streng mogelijk straffen. Nou, Gillick, die had een uh, deal gesloten met de Maleisische overheid. Zij wilde graag dat vluchtelingen, bootvluchtelingen daar naartoe zouden worden gebracht... eigenlijk terug bij af zouden zijn... als ze uh, de reis naar Australië toch tot een succes hadden weten te brengen... Um, maar uh, de Hoge Raad stak daar een stokje voor. Die hebben gezegd van het is uh, niet uh, mogelijk volgens onze wet om mensen uh, naar een land te sturen waar hun veiligheid niet is, wordt gegarandeerd. En ja. in Maleisië hebben ze de VN-verdragen uh, um, niet ondertekend die vluchtelingen erkennen. Kortom, uh, het mocht niet. Nee. Nou, dat, dat hebben we eerder al gebracht. Uh, Gillard wil nu toch haar zin krijgen. Hoe gaat ze dat proberen? Ja, nou ja, nu de rechter één keer heeft gezegd dat het tegen de wet is om zo'n verdrag aan te gaan... ...heeft ze bedacht dat het de tijd wordt om die wet aan te passen. En daar heeft ze toestemming voor gevraagd binnen haar eigen partij. Die heeft, ze heeft die toestemming gekregen. En nu moet ze proberen om die ja, steun ook te krijgen in het parlement. Nou, dat gaat ontzettend lastig worden, want haar gedoogpartner, de Groenen, ...die zijn van mede van tegen het hele offshore processing, zoals dat heet... Uh, zijn, die zijn daar tegen. Ze willen per se dat mensen binnen Australië kunnen afwachten of ze wel of niet in, uh, in aanmerking komen voor een visum. Dus moet zij zich richten tot de conservatieven. Nou ja, dat is heel lastig. De uh, politieke verhoudingen zijn nogal gespannen op dit moment. Uh, maar ja, ze denkt toch dat ze op die manier haar zin kan krijgen. Goed, dankjewel. Robert Portier vanuit Australië. Oud-premier Lubbers klapt uit de school over formatiebesprekingen. Recente formatiebesprekingen. In een boek met vijf oud-premiers over macht. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB... Met hele lange files voor Apeldoorn. Dennis Mooi. Dat klopt Marcel. Um, er staat in heel Nederland 135 kilometer file. Nou laten we gelijk maar met Apeldoorn beginnen. De A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Vorst 6 kilometer. Komt allemaal door een ongeluk eerder vanochtend op de A50 vanuit Zwolle naar Arnhem. Daar stond een enorme lange file van meer dan 20 kilometer. Uh, twee rijstroken waren lange tijd dicht. Nu is de weg weer vrij en de file die slinkt heel snel. Er staat nog 5 kilometer file vanaf Apeldoorn-Noord tot aan knooppunt Beekbergen. Dan de A4 naar Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewouw de rijndijk 11 kilometer, dat is de kijkersfielen. Want aan de andere kant van de vangwriel, dus naar Den Haag, staat 10 kilometer door een ongeluk. Bij Zütewouder-Rijndijk is de linker rijstrook dicht. A27 Gorkum Utrecht tussen Houten en knooppunt rijnsweert 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afgesloten. Op de A59 vanuit Os naar Zierikzee kan je bij het knooppunt Zonzeel niet naar de A16 richting Breda. Je kan het beste omrijden via de A27 en de A58, dus langs de zuidkant van Breda. Op die A59 vanuit Os naar Zierikzee staat voor knooppunt Zonzeel 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vijf stuks. De Jong van Acht, Lubbers, Kok en Balkenende. Allemaal oud-premier. Politiek redacteur bij de NOS, Annemarie Quaterie van Wezel... heeft ze alle vijf geïnterviewd. Die gesprekken zijn gebundeld in een boek, De Smaak van de Macht. Vanmiddag wordt het in Nieuwspoort gepresenteerd. We hebben nu contact met Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, Lara. Um, wij moeten meteen maar even naar de actuele... Uh, inhoud van jouw boek, want uh, uh, ja, je hebt gesproken met oud-premiers... maar uh, het is toch actueel geworden, want uh, Lubbers vertelt over de formatie. Kan je eens aangeven uh, hoe die uit de school is geklapt? Nou ja, Het ging natuurlijk over het leven van de premiers... Hè, toen ze premier waren en hoe ze terugkijken. Maar um, ik zat dus te twijfelen, moet ik dan vragen naar uh, de periode... dat uh, uh, Lubbers hè, vorig jaar informateur was, dacht ik... Nou ja, ja, want hij is informateur geworden uh, omdat hij ooit premier was. En daarbij komt dat het interessant is om te zien... hoe een oud-premier met de kennis en de vaardigheden die hij toen heeft opgedaan... hoe hij nu politiek bedrijft. Dus uiteindelijk heb ik uh, uh, daar toch naar gevraagd. Mm -hmm. En hij was er heel open over. En uh, het geeft een heel leuk kijkje achter de schermen. Dat hij dan ook vertelt hoe zo'n gesprek gaat. Hè? Dat, dat hij Geert Wilders ziet staan op de drempel van zijn kamer. En dat hij dan denkt, hij realiseert zich van... Hé, ik heb hem nog nooit gesproken. Dus ik, hij loopt naar hem toe en hij zegt, goh, mijn naam is Ruud Lubbers en als u het goed vindt dan gaan we elkaar tutoyeren. En, en, en dan vertelt hij dus ook hoe dat gesprekje gaat. Hè? Dat hij dan tegen hem zegt, Geert luister nou, het is goed om te weten dit en dat, maar wat vind je nou? En dan beschrijft hij helemaal hoe dat gesprek gaat. En wat zegt Geert Wilders dan tegen Lubbers? Um, nou ja, het, het gaat er dus om dat hij dan zegt... Van, goh, wil je, uh, um, uh, hoe wil jij graag samenwerken? Want Rutte heeft hier gezeten en die wil dat graag. Wil je dat ook? Ja, zegt hij, dat wil ik. En dan zegt hij, nou ja, hoe dan? Want Rutte heeft op twee mogelijkheden hè, gewezen met drie partijen... of twee met gedoogsteun. Dus wat heeft je voorkeur? En dan zegt hij, nou ja, dat kan me eerlijk gezegd niet zoveel schelen. Ik vind het een ontzettend leuke gedachte om vicepremier te worden. Uh, maar aan de andere kant weet ik dat ik dus wel gebonden zal zijn. En dan zegt Lubbers... Nou ja, um, hoe zou je het dan vinden? Dat, uh, is het voor jou begaanbaar uh, dat je daaraan verbindt om voordat je iets gaat roepen, uh, eerst oordeel inwint van de minister van Justitie? Mm -hmm. Ja, zegt uh, Wilders, dat vind ik eigenlijk redelijk. Als die minister van Justitie niet puur politiek tegen mij is, waarom niet? Nou ja, en dan volgens Lubbers verklaart dat gesprek dus ook hoe uh, de, deze huidige regering tot stand is gekomen. Ja, dus, dus niet Wilders heeft niet op die gedoogconstructie aangestuurd, blijkt hieruit. N nee, nee, dat is dit is echt. Nou ja, nee, uh, het gaat over de samenwerking met die drie partijen hè? en dan blijkt dus dat uh, Wilders heel graag vicepremier wil worden. Dus eigenlijk wil hij wil geen gedoogsteun, maar een, een, een kabinet. Hè? Dat dat vindt hij, dat lijkt hem leuk, interessant. En daarna zijn natuurlijk de gesprekken achter deuren met deze drie partijen verder gegaan. En we weten allemaal wat eruit is gekomen, namelijk een gedoogregering. Ah. Daar heeft natuurlijk Lubbers niks meer mee te maken gehad. Nee, maar Annemarie, hoe verklaart Lubbers zijn eigen omdraai dan? Van eerst het advies voor VVD, CDA en PVV en dan later op het, op het, con op het congres zich daartegen uitspreken. Ja, dat zegt hij heel duidelijk in. Uh, hij, hij is een echte democraat, noemt hij zichzelf. En hij zegt, ik heb uh, op zich niks tegen de PVV. Nou ja, goed, niet, ik heb niet een grote voorkeur voor die partij maar het is een democratisch gekozen partij, en zegt... nee, ik heb op het CDA-congres tegengestemd... omdat Heers Ballin en Ab Klink hadden afgehaakt. En ik vond, als die twee groot uh, zwaargewichten uh, ermee ophouden... dan is er blijkbaar binnen de partij niet groot draagvlak voor deze coalitie. Dus vind ik dat je het niet moet doen. Toen, zei, toen zag je de uitkomst van die stemming op het congres. Twee derde zei wel mee doorgaan, één derde niet. En dan zegt Lubbers, nou ja, ik heb tegengestemd om die redenen, maar... Uh, ik vind dat je wel sportief moet zijn. Dus als het uh, me merendeel van uh, de kiezers, van dus de, de uh, CDA-leden, vindt dat we ermee door moeten gaan, dan moeten we er ook mee doorgaan. Oké, okay, nou, interessant kijkje inderdaad. Uh, even <laughs> naar de titel uh, van je boek, De smaak van de macht. Ja. Hoe belangrijk is die macht voor de vijf premiers geweest? Wat hebben ze daarover gezegd? Uh, dat is grappig. Uh, ze erkennen allemaal dat, uh, zonder het misschien zo allemaal te noemen... maar Van Acht zegt heel duidelijk, de smaak van de macht is verslavend. En wie zegt dat dat niet zo is, die is niet eerlijk. En Lubbers ook, hè, die zegt, dat is gewoon zo. Je, je, je, je bent uh, met uh, fascinerend werk bezig. Uh, landen worden steeds interdependenter. Dus een klein landje als Nederland, je, je betekent veel... want je mag meehandelen en meedoen op het internationale vlak. Hè? Je mag daar in Europa je zegje doen. Dus dat is interessant. Daarbij komt ook nog iets dat er een snufje ijdelheid bij komt kijken. Uh, dat je jezelf terugziet op de televisie als een groot staatsman. En dat je, um, ja, dat je het gevoel hebt van ik heb iets betekend. Uiteindelijk willen we dat allemaal in ons leven. Dat we een doel willen hebben. En we denken ons leven is niet voor niks geweest. Nou ja, als, als premier het hoogste ambt van Nederland heb je wat dat betreft... Iets meer uh, uh, invloed dan een ander. Dat en is logisch. Vonden ze dat dan ook moeilijk om los te laten na het premierschap? Ja, dat is voor allemaal verschillend geweest. Uh, en uh, dat is dubbel, want aan de ene kant zijn ze ook weer blij dat ze dan in de schijnwerpers komen te staan. Uh, uit de schijnwerpers uh, hè, komen te komen staan. Mm. Want um, tuurlijk, je mist die fascinatie, dat, dat is zeker zo. Maar aan de andere kant heeft het zo'n impact, je premierschap. Het is een hele zware periode voor allemaal geweest. Tuurlijk is er verschil tussen Pieter Jong... die om zes uur eh, s'avonds thuis was... en, en, en, en een, een kok en een balken... Die, die na middernacht nog stukken moesten doorlezen... en, en om zes uur weer op moeten. Uh, maar het, het heeft een enorme impact. En zoals de oude premier IJskunst... in mijn voorwoord zegt... Je, de lijk is van een premier wordt in elkaar getimmerd... het moment dat hij het torentje binnenloopt. Uh, mensen zijn altijd de uit. vooruit vooruitzicht. <laughs> precies. Ik bedoel, vriendschap bestaat niet... in de politiek. En op dankbaarheid hoef je niet... te rekenen. Nee. Maar dan heeft het... Dus hun leven ook na die tijd bepaalt. Kijken ze uiteindelijk met plezier erop terug? Um, ze uh, kijken met plezier erop terug. Ze vinden allemaal uh, fascinerend en zijn heel blij dat ze premier zijn geweest. Aan de andere kant laten ze ook heel goed zien waar ze tegenaan zijn komen wandelen. En wat de en de moeilijke dingen zijn geweest. En dat is dus met name uh, het privéleven... wat zo onder druk is komen te staan. Je moet echt een ontzettend loyale partner hebben. Die, die, die, die er altijd voor je is. De, de, de partner van de heer Balken. En de, die is een slimme vrouw. Een goede baan aan de universiteit. Maar uiteindelijk heeft zij daar ook mee op moeten houden. Want het was gewoon niet te doen. Vijf premiers, vijf oud premiers. En Anne-Marie Gautierie van Wezel heeft ze gesproken. Het boek De Smaak van de Macht wordt vanmiddag gepresenteerd. Veel plezier erbij, Anne-Marie. Bedankt voor ja, je toelichting. Dank jullie. <laughs> dank. En wij gaan door naar Over aan de Rijn, waar marco robin Visser heeft post gevat bij de plaatselijke spoorwegovergang. Daar is ik al de hele ochtend spoorbeheerder ProRailfooter actie vandaag. Want vooral jongeren schijnen niet goed te begrijpen hoe gevaarlijk die overgangen kunnen zijn. Het is een uh, wat onwerkelijk gezicht. Op deze spoorwegovergang in Alfa aan de Rijn staat een heel kek klein karretje met een espresso-apparaat. En er staan hier wat scholieren met vrolijke ballonnen in hun hand. Die staan een liedje te zingen. En de hoofdgast vanochtend hier is rapper Keizer. Ik had er nog nooit van gehoord, maar deze kinderen hier, die weten wel wie dit is. Zeg, weten jullie allemaal wie dit is? Ja, Keizer. Ja. ja. Heb, die, die ken je wel? Ja. Heb je ook muziek van hem? Ja. Wat, uh, wat vind je zo goed aan zijn muziek? Ja, gewoon zijn stem. Hij zingt gewoon heel goed. En rappen. Hey, en weet je waarom hij nu hier is? Uh, ja, om het sport te controleren. Om het spoor te controleren? Ja. Voor de kinderen die goed uh, of slecht oversteken. Ben jij wel eens uh, stiekem zo tussen die spoorwommen door gezicht zacht? Uh, ja, stiekem wel. Echt waar? Ja. Jij dan? Wat? Door de bent dicht... Of je wel eens door de spoorbomen bent gezicht zag. als je net dicht... Ja, ja. Nee, dat gaat nogal eens mis hè? Ja. ja dit zo. jaar zijn er al drie doden gevallen. Het ziet er wel goed uit als ik maar Ja. Tuurlijk. Hé, hey, maar uh, die, die, die, die, meneer Keizer die is hier nu gekomen om jullie het over te halen om dat niet meer te doen. Ja, daarom gaan we ook goed luisteren. Nee, we, gaan naar... we gaan even daarom luisteren. Ja, ik ken heel veel mensen die, die problemen hebben gehad met dit soort dingen, weet je. En... Het lijkt makkelijk dat als er een trein langskomt... dat je snel door kan rennen of door kan fietsen. Maar um, wat bekend is, dat je meestal je shock raakt. Weet je? En dan als je ziet dat de trein zo snel op je afkomt... blijf je staan of je wilt teruggaan of naar voren... maar je raakt in de war. En daar gaat het fout. Juist. Begrijp je? Dus de crux van het verhaal? Als de slagboom naar beneden is... de bel is gegaan, het licht is aan... dan ga jij nergens meer. Moet je moet gewoon wachten. Maar denk je nou dat het indruk maakt? Want ik heb met een paar meisjes gesproken hier. Die zeiden dat ze ook zelf wel eens uh, zich zagen. Uh, ja, hè? Ja. Eerlijk gezegd. Ja, inderdaad. Maar dan moet je toch snel op school zijn. We moeten snel op school zijn, meneer Keizer. Mm -mm. Meneer keizer heeft even zijn mond van, want er worden hier namelijk saucijzenbroodjes uitgedeeld. Dat is heel gezellig. Dat is een cadeautje van ProRail, de spoorbeheerder. Ja, hey, Ze zijn lekker hè? He? ProRail heel bedankt. Ja, ik had het nodig, ik heb nog niks gegeten weet je. Zeg maar jij bent ingehuurd door ProRail om de goede boodschap hier vanochtend te verkondigen. Ja, en toevallig heb ik dit soort dingen al meegemaakt van mensen om mij heen. En wat het is, ik kan wel snel doorgaan of wat dan ook. Of snel doorrijden, omdat je op tijd op school zijn. Maar ik ga liever te laat komen op schot en dat ik dood ga. Hé, hey, maar maakt het indruk, jongens? Luisteren jullie wel naar wat hij zegt? Ja. Ze zijn, ze, de dames zijn allemaal druk bezig met hun fototoestellen. Om foto's te maken. <laughs> Staan we erop? Ja. Hé, hey, maar uh, heb je nou gehoord wat hij zei of niet? Ja, jij ook. Ja, joh. Ja, ja. ja joh. Jij ook? Ja. Ja? Ja. Ja, ja. ja. ja? ja, Het is nog niet helemaal... Uh, het, is nog, het heeft nog niet veel... Uh... Je moet er nog even wat aan doen. Nee, ze willen alleen foto's kijken. Alleen foto's willen ze maken, dat is het. gaan met die Ik weet niet of die boodschap van ProRil over is gekomen vandaag bij deze meisjes. Is niet overgekomen. Het is alleen foto's te nemen. Goed, uh, na 9 uur gaan we maar eens uh, bij de opening van de beurzen kijken. Japan is flink in de min gesloten weer vandaag, dus het is weer zo'n dag. Nou, is er ook nog weer nieuws uit Duitsland waar de eurolanden niet vrolijker van worden en daarmee ook de handelaren niet. Dat zal zijn effect hebben. Straks André Meijnema bij de openingen van de beurzen.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 Vanaf 43 euro XBTW per maand. Bel 0800 0620. Laat E.ON bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van E.ON. Serieus beter. Dit is Radio 1.